Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Een steekpartij in een winkel van de HEMA in Wormer in Noord-Holland. Een medewerker van 23 is zwaar gewond geraakt. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw van 21 is opgepakt. De HEMA zegt dat ze onwijs geschrokken zijn. In China moeten minstens 850.000 mensen hun huis uit vanwege zware regenval. De overheid laat gebieden waar ze wonen onder water lopen, zodat de hoofdstad Beijing gespaard blijft. Het is nog niet duidelijk wanneer de geëvacueerden terug mogen en of hun huizen dan nog bewoonbaar zijn. De leider van IS is dood. Dat heeft de treurgroep nu ook zelf bevestigd. In april zei Turkije al dat ze hem hadden gedood. Dat gebeurde in Syrië. De islamitische staat pleegt in dat land en in Irak nog vaak aanslagen. En over een uur spelen FC Twente en Hammerby tegen elkaar in de voorrondes van de Conference League. De wedstrijd vorige week in Enschede liep uit op rellen. De directeur van Twente had daar toen geen goed woord voor over. Dus vreselijk. Uh, Twente onwaardig. Dit hoort niet in een stadion, in geen één stadion. Ik denk dat ik hiermee genoeg heb gezegd. Bij de wedstrijd van vanavond in Zweden zijn Twente supporters dan ook niet welkom. Toch zijn er aanhangers afgereisd naar Stockholm. Gisteren raakte die al slaags met Hammerby fans. Deze verslaggever van RTV Oost is ook in Stockholm waar de spanning te voelen is. Overal zie je wel Twente fans die toch aangeven bang te zijn dat het weer misgaat zoals gisteravond. En ook als hier iemand voorbij loopt die een foto van je maakt, schrik je al. Toch door de verhalen dat er sporters van de Harder aanwezig zouden zijn... die alles nauwlettend in de gaten houden. En ja, die angst is niet geheel onterecht, dat bleek gisteravond wel. Volgens hem zitten er toch FC Twente-fans incognito op de tribune. Het weer nog, vanavond klaart het een beetje op. Vannacht komt het dan af, na een graad of twaalf. Morgen aardig wat zon, maar ook weer wat buien. Het wordt dan 20 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Look at what you've done Look at what you've done Look at what you've done Ice caps melting Trees cut down Temperature is rising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 one life as we know it to wait to rivers so we'll run dry one day to wait for time.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 Cause I can In trying to find a future I keep losing every reason To fight Yeah, I need change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 That you'll stay baby, maybe we'll be okay. I can't give up on. I see all of our stories come to life, come to life If to I, I tell you. them, would you come to see it? Are you there or is the sequel only mine? And we are lost, lost Just don't give up on us Just tell me that you'll stay, baby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 Ik wil een beetje op je lijken. Ja, ben ik een beetje jaloers, een beetje verlegen. Want ben ik als jij was gegaan, als je dit had geweten. Ik geef mezelf. Leid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 Ja, daar heb ik nou net een pestegel aan. Nou, goed, uh, dat was in die periode wat, wat dat er gaat. mag gaat, uh, we, we, we draaien het. Over deze heb ik ook nog wel het nodige te melden. Want uh, Cloud Cuckoo, daar schuilt Jori van Geemert achter. Uh, ze is sowieso uitgekozen om mee te doen in de popronde. We gaan er uh, dus terugzien in uh, het najaar. Vanaf uh, september gaat die popronde zo'n beetje starten. Dat is nou nog niet zo gek lang uh, nog uh, weg.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 Dancing around on the ceiling. What if I'm the queen of self sabotage? Why do I self sabotage? Oh, why stain my feelings, drench my dreams in self sabotage? Do I like to suffer? Don't preserve.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 I'm time